Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is meer nodig dan alleen het geluid omlaag brengen om gehoorschade te voorkomen. Dat zeggen evenementenorganisatoren. De Gezondheidsraad wil dat op concerten en in het uitgaansleven het volume omlaag gaat. Van maximaal 103 decibel naar 100. Maar dat is niet genoeg. Zeker niet bij jonge mensen, zegt deze evenementenorganisator. Laten we alsjeblieft zorgen dat we die inderdaad begeleiden. Dat ze wat minder met de oortjes de hele dag aan de iPad zitten. Wat minder aan bij gaming die harde geluiden krijgen. Laten we laten zien dat het onderwerp breder is dan alleen die live-industrie van ons. En dat we proberen inderdaad juist die jeugd ook heel snel al bewust te maken. Hè, dat je niet te veel in een hard geluid moet zitten. En dat je bij sommige Hoort op en moet dragen. Volgende week praat de Tweede Kamer erover en wordt duidelijk of de maatregelen er komen. In de Chinese miljoenenstad Guangzhou zijn vrijwel alle lockdowns voorbij. Het besluit komt na dagenlange protesten in verschillende Chinese steden. Mensen gingen massaal de straat op om te protesteren... tegen de coronamaatregelen en de regering. Correspondent Garry van Pinksteren. Ja, ze zullen nooit zeggen natuurlijk dat ze het doen omdat er protesten waren. Maar het lijkt er toch wel een beetje naar... om toch ook op die manier de angel uit die protesten te halen. Ja, de winkels zijn nu weer open en ook mogen mensen weer met de taxi. Wel geldt er nog een quarantaineplicht voor... ...waar veel besmettingen zijn. Antoon is in Nederland dit jaar de meest beluisterde artiest op Spotify. Hij verslaat daarmee onder andere Ed Sheeran en The Weeknd. Antoon kwam dit jaar met hits als Hallo en Olivia. En op plek 4 en 5 in ons land staan Drake en David Guetta. Ja, en we hebben het er veel over de laatste tijd. Alles wordt duurder. En dat kan best voor een uitdaging zorgen... als je cadeautjes voor de feestdagen wil inslaan. En om niet minder pakketjes onder de boom te hebben... shoppen steeds meer mensen tweedehands. En dat merkt ook deze kringloopwinkel in Zutphen. Toen een combinatie van... Uh... De wat duurdere cadeaus en ook tweedehand. Uit, uit circulaire overwegingen. Ja. En omdat ik het anders niet kan betalen. Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje weggegooid geld om het heel duur te kopen. Nou ja, het wordt allemaal steeds duurder. En ja, nou ja voor school krijg je ook niet heel veel. Ook online wordt er steeds meer tweedehand geshopt. Marktplaats zegt dat ze al zo'n 10% meer verkocht hebben in vergelijking met vorig jaar. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht bewolkt. Lokaal ook wat mist, vooral in het zuiden en het westen. Nu nog zo'n 3 graden. Morgen bewolkt met alleen in het westen een beetje zon. En dan iets kouder dan vandaag met 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Laatste file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunten Nieuwe meer Een ongeluk, twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging voor het verkeer is 10 minuten.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 Against thee now, you're free to punish us. We've worked and schemed against thee, punish us and Van Bas naar een gitaar. Wanneer is hij nou... Nou, dat precies. gebeurde uh, met de opname. Het was altijd uh, in de kleedkamer. Uh, met Captain Sensible. Pakte ik altijd de gitaar. En dan, zaten, dan deed ik een beetje jazz ding En dat vond hij heel interessant. Ja, hoe doe je dat? En het zaten gewoon... Want je zit altijd uren te wachten. Je gaat smiddags soundchecken. En dan... Uh, ja. Ga je ergens eten en dan kom je weer in zo'n, dan zit je in zo'n hokkie, zo'n kleedkamertje. Vaak gewoon uh, waar de, de, de, de biervaten staan hoor, moet je er niks van voorstellen. Soms was het heel leuk soms was het ook echt, uh, dan gingen we er maar uit. Ja. Maar dan, uh, dan zaten we wel lekker een beetje op gitaar te tokkelen en die Mick die hoorde dat af en toe. En die zei ja, je kan ook best aardig gitaar spelen. Ik zei ja, dat ben ik van oorsprong. En, uh, dus uh, toen gingen we die LP maken, toen zei hij, nou uh, we gaan die LP maken, jij doet ook de gitaar, de solo's. Eerst <coughs> uh, de eerste gedaan en uh, later in Amsterdam uh, de zang- en uh, de solo-gitaar en de uh, lead-gitaar erbij. Ja, dat dateert al van voor de bas. De, bijvoorbeeld, hij zegt, ik ben gitarist. Ja. Hij is toen ja, door de bas wonen, bij ja. de band gekomen, die zorgliefde en dat. Ja. Maar daarvoor, ik heb hem wel eens met hem over gehad, ik hield ook van gitaristen, vooral die, die episch, dat weet je wel. En dan heb je een jongen als John Cipollina, nou dat zegt heel weinig mensen die ja, is. dat is. Ja, dat ik al. En dat was een gitarist van Quicksilver ja, Messenger ja. Service, Een ja. oude gitarist. Ja. Dat kende hij. Ja. Dus dan vroeg ik aan hem, ik zei, hoe kan je dat nou, dat wil ik wel wel weten, was ja. iets jonger. Ja. Die via de jongen die met die oudere jongens Ja, werkte. via ja. die vriend en zijn ja. oudere broers, ja. die hadden al die platen. Ja. ja, geweldige muziek, die hadden alles. Het dus hij kon al ja. goed gitaar spelen, ja. meer dan average. Voel ik dus überhaupt gewoon met Bas bij andere dat Ja, dat kan ik wel. weet je En het is maar dacht ik. Het is eigenlijk ook wel doen, Dat zijn allemaal die schemaatjes. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Alleen je moet goed opletten, het gaat snel en je moet erbij blijven. Je kan niet even aan iets anders gaan denken. Maar Captain Sensible, kun je daar wat over meer over vertellen? Ja, die kwam in, uh, bij de Softie spelen, omdat die, dus een, uh, die Mick was een kennis en de Demd was toen uit elkaar en uh, die had niks te doen. Toen heeft die Mick hem gebeld en zei kom naar Nederland, dan kan je uh, ah, naartoe okay. nemen. Toen zijn we door Duitsland gaan toeren met hem en uh, voor de radio ook gespeeld en uh, voor de soldaten daar en, uh, en ook okay. uh, ja, een maand of drie. En uh, ja, dat was hartstikke leuk. Want, maar die is ook belangrijk uh, voor je geweest? Nou ja, die heeft mij wel beïnvloed. Die heeft ook tegen mij gezegd, stop met het blowen. Dus het, uh, ja, ja, wat je uh, zei, ja. En, uh, ja, ja. En zelfs later uiteraard nog uiteraard. in 1994, toen hij in de Melkweg speelde, was, ik ook bij hem op bezoek. was heel leuk, want ik werd meteen tot uh, road manager gebombardeerd. <laughs> maar die was toen ook met gewoon roken gestopt. Okay. En die ja. zei: uh, Frank, dit en dat, dat. En daar heeft hij mij ook toe aangezet om daar nou, uiteindelijk zo. zo mee te kappen. Dus ik ja? dacht: Nou ja, als hij het kan, want het was het verstopt, een verstort. Jullie ja. zijn Rooms en De Paus geworden. Ja, nou ja. Er, uh, op leeftijd, ja. ja. Ik, ik had er ook echt last van. Hoor. Ik stond af en toe al te piepen als ik uh, op drie ogen gebogen ja. trap. Dus ik had ook geen keus. En ik kon er ook niet mee omgaan. Uh, de ene naar de andere zag ik. Een goede keuze. Ja. ja. Nee, maar dat was heel leuk met die tip. Dat was heel ja. En ook die band werd er wel beter ook door. Want ja. uh, die, die Mick was een goede is. Maar die, als hij die dan solo's ging doen. Ja. Nou, wat hij vaak deed was uh, gewoon. <laughs> Dan zette hij zijn gitaar neer in een yeah. solo, dan ging hij tussen het publiek, ging hij meestal dansen. Ja. En dat Joel en ik met die bas gewoon doorpompen, net als de Hoek vroeger, weet je wel. Als, uh, als Piet Townsend zijn gitaar wilde, stond de molde. dan, dan, dan, dan, dan ging hij in Moen Moon ook gewoon goed door. <tot> dat, doordat, ja, inderdaad, naden wij het ook vaak, want dat, ja, waren wij waren ontzettende ja. fan van de Hoek natuurlijk. Dat ja. is elke punkmuzikant. muzikant. Ja, dat geloof ik ook, ja. Er komt een hoop vandaan ja. natuurlijk. Ja. En, uh, maar die kon goed uh, die vulde dat heel goed ja, in nee, en uh, nee. ja echt een goede gydrijf, maar daar heb ik ook veel van geleerd. Ja. Ja. What we all say. I'm not trying to cause a big s s sensation. Talk I'm just talking about my generation. We all sensation I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. 'Cause we get around. Girl, my all oh, for Over hadden voor je leven van de muziek. Ja, dat ging uh, redelijk. Ja, ja dat. Uh, ja, nou ja, het, het is namelijk zo: je, je speelde ergens en dan ben je terug in Amsterdam afgezet en dan uh, ging je meestal stappen. En de volgende dag was het op. Ik had ook heel veel vrienden toen. Ja. <laughs> rondje hier, rondje daar. En, uh. ja. <laughs> ja, ik dacht nou morgen weer een optreden. Weer <laughs> honderd euro. Ja, ja. 100, 100, 100, 100. Nou, het werd <middels> soms ook wel wat meer. Okay. En, uh. ja. Maar op een gegeven moment ben ja. je wel gestopt als muzikant. Ja, ik heb t, uh, nou, dat speedways verhaal dat toen uh, werden wij de name. En in die tijd. Uh, had je volgens mij van acht in Wiegel. en die draaiden opeens heel veel subsidies, draaiden die terug ja. voor buurthuizen. Dus die, dat budget van die buurthuizen dat werd opeens zeker? zo klein ja. dat ze nog maar één keer in de week een beetje of één keer in de twee weken, ik weet ja. het niet precies, maar het, het was opeens een beetje over met het, met het door Nederland toe. Zeker als je als band een beetje in de marge zat. Hè? Ja, ja. De bekende bands hadden altijd wel hun werk en zo. Ja. En een wat grotere zalen, maar het buurthuis gebeuren, dat stopte. Ja, ja dus dat... Uh, ja, dan kwam er ook geen geld binnen. Dus uh, ja, dan ben ik maar andere baantjes gaan doen. Uh, 13 uh, ambachten, 24 ongevoeg. <lacht> Zoiets, ja. <lacht> en toen, uh, na een jaar, kwam die, die Joe die kwam weer terug. Ja, dat is een heel verhaal. Die had een uh, erfenis gekregen van zijn tante. Okay. Yeah. Die had een heel groot landgoed. En die had iets van 3,5 miljoen pond georven. Oeh, lekker. En... Uh, uh, toen, met dat geld hebben wij uh, die nummers... En toen wilde hij die, die band Voices noemen. Want, en daar hebben we ook nog een single onder gemaakt. En toen hebben we daar ook nog een LP mee gemaakt. Ergens in Arnhem. En die is helaas dus... Uh, doordat hij zichzelf doodreed op de motor... Is ook nog... Want hij wilde dat allemaal financieren. Hij was al ja. in Amerika geweest. Met die nummers. Hij had al een soort voorcontract bij CBS. Okay. En hij wilde met mij verder. Dus ik dacht, nou oké. Okay, weet je wel. Ja. Ik zeg maar wat we gaan doen... Uh, hij had een huis in Andorra gekocht. Vanwege <laughs> de belasting. He, want dat, uh, ja, ja. Hij zei: nou, uh, ik zeg, we gaan niet naar Amerika. Want we waren ook redelijk aan de doop. Oh. En aan de drugs en alles. En, uh, ik zeg, we gaan, uh, we gaan niet naar Amerika. Doen, nee. Want dan zit je binnen hmm. twee weken zit je in de bak. Ja, ja, ja. Dus hij ging uh, naar Andorra afkikken. En ik uh, ging het hier doen. Ja. En toen heb ik de hele tijd niks meer van hem. Goed, toen hoorde ik later dat hij zich daar dus had doodgereden met de motor. Oh. Dus dat was einde... Uh, maar gelukkig heb ik de opname nog. Ja, ja. Niet de foto's, maar wel de opname. En die heb ik later ook bewerkt, en dat, ja, dat ga ik misschien ooit ook nog eens op CD uitgeven. moet ja, je uh, Zeker doen, ja. ja. Ook goede muziek. Echt ja. eh, muziek. Allemaal zelf geschreven ook. Het okay. meeste ja. ik, ik met hem samen. Ja. En ook de bassisten en de drummer, ja. die deden af en toe wat mee. Maar de, toen ben je echt definitief gestopt met de nou, muziek to, ja, ja, toen was het over toen, ja. uh, en toen was ik ook, uh, <coughs> toen ben ik maar uh, de jellinek ingereden. Toen was ik ook aan alles verslaafd en uh, oh. daar kwam ik ook niet vanaf, ja. 26, geen cent te maken, alles verslaafd. Toen ben Wat? ik de jellinek ingestapt en dat is mijn redding geweest, daar heb ik uh, okay. zes maanden gezeten ja, en van alles afgekikt. Ja, en toen uh, had ik ook echt wel mijn buik een beetje vol van muziek. Kan me voorstellen. Want voornamelijk door die muziek. Uh, ja. Kom, je je ja. wil niet weten hoeveel mensen je dingen aanbieden als je in de muziek zit. Het, uh, van de een kan je speed krijgen, van de ander kan koken, van de derde heroïne. Dat het schijnt ja. iets. Uh, ja, dat hoort erbij. Of als, zo, is, als, een soort, als muzikant ben je een soort magneet voor al die semi-criminelen. Ik weet niet wat dat is, ja. maar dat is echt mijn ervaring dat in die vijf wel, jaar. Ja, nou, maar misschien ook. Wat je aangeeft, van, ja, je hebt snel geld en je geeft het snel weer uit, ja, nou, uh, dan komen nooit die nooit gelukzoekers te... op af. Ik hoef dat toen nooit te kopen hoor. Nee? Nee, het werd allemaal gewoon uh, met in de kleedkamer, ja, wie je snuip dit en een zus en de zo. En de... Tja, ongelooflijk. Hè? Ja. ja. En drank staat er natuurlijk ook altijd, dat ja. staat hier in je contract, dus ja. je, je krijgt ja. ook een drankprobleem. Dus ook. Ja. Ja. Ja. ja, dan moet je stevig in je schoenen staan, wil je dat niet ja. doen, nee, dat geloof nee, ik ook. Ja. Dus het, uh, maar okay. je ziet er nou goed uit. Ja, maar daar nou, heb ik het ook al over in 1984 ja, hoor. Ja, dat ja. ik me daar uh, aanmeld. Dat meer, ja. En dat is mijn reding, Ja. ja. ja. Ik was with the when I know it's They played some junk music. Started running like hamsters on a threadbill in a cage. I got invited but united. Hey, it. it's a free country. Well it was, and it ought to be. But battling money, spent like pigs in a bottle. Seems a bit of a waste to me. Yeah, Holland. 60 million people living on the Yeah, Holland. We all got in the traps, all religion and a bank, yeah. Still million people all living on a stamp, yeah Children's what we like. After all, we're all descendants of that little boy who bravely stuck his finger in a dike. The Christian politicians are against abortion. They talk about our failures and our norms. They eat a grind of totally effing hypocrites. A midnight TV, all the channel selling porn. Yeah, holland. 60 million people are living on a stand. Yeah, holland. They all called in a trap, it's called religion and a bank, yeah Hold on. 60 million people all living on this bank, yeah Hold Oh yeah. God, is a trampy school religion and a bank. <laughs> This idiot is opening a bridge For, for some attention pensioner once the sailors invoke Yeah hold on Sixty million people all are living on the stand, yeah hold on. We all caught in a trap is co and the bank, yeah holland Sixty million people all living on the stand, yeah hold on. 60 million people are living on a stand, yeah, Holland We're all caught it a trap that's called religion and a bank, yeah, Holland 60 million people are living on a stand, yeah, Holland Maar was dat dan ook een reden om niet meer terug te gaan zeg maar, als zeg maar, fulltime muzikant? Nou, dat was, dat was de reden. Ik had ook een beetje genoeg van het leven. Ja. Want het leven gaat zo snel. Je zit eigenlijk maar te wachten. Je speelt een uurtje, maar eigenlijk de hele dag zit je niks te doen. Je zit te, ja, zo to, tot volop te ja, ja, even soundchecken, een kwartiertje ja. en dan... Uh, en dan is de dag eigenlijk om en dan moet jij nog eens aan het werk. Ja, ja dat, dat begon me ook tegen te staan. En dat, dat kon ik nuchter ook gewoon niet meer aan. Dus dat, dan heb je ook wel middelen nodig. Dat de tijd een beetje... Ja, uh, hetzelfde gaat. Ja. Nee, toen ben ik gewoon met mijn handen gaan werken. En ben ik uh, uh, gaan lassen, cursus gedaan. En uh, oh, uiteindelijk ja, was, ja. uh, bij een kunstenaar tegengekomen die stalen beelden maakt. En daar heb ik uh, een jaar of twintig met hem samen... Okay gedaan en na een jaar of twee kroop het bloed toch niet waardgaan en ja. stond ik op een Parkieren. jam en werd ik meteen weer gevraagd door een band. Ja, we hebben een kroeg en uh, een paar keer per jaar hebben we koninginnaag feest, feest. Ja. En, en dan spelen we en treden we op. Jij moet daarbij en ook je ja. zus en zo, want ik kan wel giet had ik toevallig net mijn avond gehad op die, uh, op die jam. Nou, en toen uh, moet ik wel een keertje repeteren. Toen stond ik te repeteren. En wie kwam daar binnen? Een van mijn oudste vrienden uit Osdorp. Die zat ook in die band. Ja, dus dat ja. was meteen lachen. Ja. Bollo heet ie. Uh, een redelijk bekend muzikant in Amsterdam en omstreden. Okay, yeah. Dus uh, hadden we daar een paar jaar, nou, dat was een beetje een soort kroegenband gewoon voor de lol. Oh, af en toe yeah, repeteren, okay, yeah. biertje erbij, yeah. soms in een kroegje spelen. En, uh, maar wel goed hoor, goede band. Mm -hmm. so, een beetje Nederlandstalig, uh, okay, rock Nederlandstalige rock'n'roll yeah. en uh, ook yeah. wat Engelse nummers. En, tuurlijk uh, dat, is, dat heb ik toch wel een jaar of vijf uh, volgehouden, zo als hobby was het toen. Yeah. Maar meteen veel leuker, hè? want je hebt niet meer dat uh, pretentieuze Isten, en niet stress. Uh, ja. ja. Je moet. En, ja. ja, en toen uh, nou, dat hadden we een is, die overleed. Oh. Ja, ik moet altijd, ik, tegenwoordig waarschuw ik mensen altijd, maar ga nou niet met mij in een bench. <laughs> in oh, ik heb hem wat weggebracht, zeg. Jezus, ja. die, die saxofonisten overleed. Nou, toen ja, was het ook niet leuk meer meteen. Het stopte. Het kwam ik bij een andere band terecht van uh, twee broers en een zwager. En de drummer was Tony Macaroni, oh, oftewel Swing Devils, ja, oftewel ja. of Willem Janus, bekende oude Jordaanese rock and roll muzikant. Ja. En die was dan drummer. En uh, nou, dat, die vond ik ook geweldig die ja. ja. drummer ja. spelen. Dat en een uh, rockabilly. zo goed. <tuk <anci�> <tuk <básicamente> en die benen stonden echt, die zwiegener. En oh En toen kwam ik die jongen keer tegen. Die zat op een feestje en die zat te spelen. Ik pak een gitaar, ging mee en die zat. Binnen een paar tellen zat hij zo, oh, uh, kan je dan... Ja, hoor. en is uh, dus er een hele avond met hem zitten spelen. Wil je bij ons in de band komen? Nou, dat doe ik niet meer. Een droom komt er ook, dat zei ik niet tegen, een dream nee. comes true, want ik wilde graag met die drummer spelen. Ik zeg, ik ben gek op drummers, goede drummers, en uh, dat trekt mij gewoon. Nee, je bent wel gek op goede muzikanten, Ja. Je. Als je dat tegenkomt, vindt het leuk om ermee te spelen. Zeker. Nou, toen heb ik daar een paar jaar mee gespeeld en uh, nou, toen ging een van die broers dood. Ja, ja, we het, ja. Dus dat was ook weer... Uh, ja. Ja, en toen uh, heb ik gedacht, nou, laat ik maar eens wat apparatuur aanschaffen en gewoon... Ik zag dat al om me heen, oh, okay. mensen die ja. een beetje thuis aan het opnemen waren en uh, ik denk dat lijkt mij ook wel. Dan ben je Zeker. ook van niemand afhankelijk. Dat, dat drummen, dat kan ik wel een beetje zelf in elkaar flansen. Bas en gitaar kan ik spelen, een beetje ja. keyboard lukt ook nog wel. Ik oh ga er my. een beetje bij zingen, of ik nodig zangers uit. Tuurlijk. En dat doe ik nu al een jaar of twintig, ja. wow. okay. en, en de la, waarvan de laatste jaren dus met Dirk. Okay. Yeah. Dat we besloten hebben, we gaan gewoon een heel mooi album maken van songs die wij gewoon prachtig vonden, uit onze jeugd, uit ja, ja, en de, ja. dit, dit is dan de jaren zestig, maar er zal ook nog wel een jaren zeventig, zijn. Uh, ja, we gaan oog, gewoon lang. door. Nou. Dus jullie, dan, jullie eigen songboek? Nou, gewoon een soort... Ja. Uh, kijk, je spin, uh, we noemen het ook spin-offs. Je had Bowie met pin-ups, toen deed hij echt allemaal covers. Wij doen nu ook gewoon hele veel covers. Het zijn spin-offs. <laughs> oh, ja, uh, ja. Maar we hebben daar zoveel plezier in. Hè. Het werkt ook steeds makkelijker. wordt steeds leuker, wordt steeds beter ook. Dus ja. why not? Dan ga je door. Hij maakt echt professionele nummers. Ja. En met altijd een randje... waarvan ik zeg dus dat is punk, Dat is niet anders. Alles zit in de verradering. Ja, het is altijd protest ergens tegen. Het, is het, oh, ja. het gaat ja. over de Kabel Oorlog. Het gaat over de CIA en de NSA. En uh, ja. over 9-11. Uh, over okay. dat de wereld is zo Iedereen op zo'n telefoon zit te kijken. Ja. Hoe, ik heb een concept single gemaakt over Nederland. Living in Holland. Okay. Nou, de ene een zit een beetje vrolijk randje en De andere is diep en diep zwart. Hoe corrupt iedereen hier is. En uh, ja, allemaal dat, dat, dat, dingen die ja. mij bezighouden. Maar ook lichtelijk irriteren. En, en, en me ook lichtelijk een beetje boos maken. Ja. Je zegt het van ja, af. Je gaat het op muziek zetten. En je bent... Ja. Dat, zijn dat, zijn goed, is, dat is verlichting hoor. Dan, ja. uh, dan krijg ik, ik heb in ieder geval een nummer erover. Ja. Ja. Oh, die curve is wat anders. Hè? Dat is meer bijvoorbeeld, wat, dat is, vind ik het goede eraan, die arrangeert die helemaal opnieuw. Dus als je een nummer hebt als The Man of the World van, van Peter Green, van Fleetwood Mac, hmm. dat halen we echt volkomen aan wat daar gebeurt. Maar als Peter Green stopt. Tikt hij af en dan gaat het nog op ons nummer nog een stuk door. Dat is gewoon helemaal zijn eigen arrangement. Als je een nummer ja, hebt als is, I Scare yeah. Myself. Ja, mooi nummer. Het is geschreven door, uh, door Dan Hicks en is, is Hot Amerikaans. Nou ja, dat, dat, is, dat zit krakkermich. Krakken mikken in elkaar en zo. Dat nummer dat is later heel goed gedaan door die Thomas Dolby. Ja. Maar die heeft natuurlijk ook een mooie pianopartij. En die pianopartij zet Frank over naar gitaar. Dus alles wordt omgezet en gearrangeerd naar gitaar. En daar heb je steeds meer een slag van. Dus die liedjes zijn wel authentiek. Maar het draait toch vooral om de gitaar uiteindelijk. Ja. Ja. En ik zing dan diensbaar eraan. Om het zo professioneel mogelijk te laten zijn. En we zijn daar eigenlijk tevreden over. Ja. Maar, maar dat is iets anders als zijn eigen materiaal. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld een dokter een, een nummer geschreven over de medicijnindustrie. Dokter. En daar hebben wij samen. Dat is vraag en antwoord van de patiënt die belt de dokter. Ik heb hem bij me. Dus... Ik ben de patiënt, en hij is de dokter. Hij dood. Wat zou ik ja. Zo, je, praten? Ja, ja. Nou, ik voel me niet lekker. Nou. Ja. Zolang nou, je, so, je zit bij is, ik schrijf je ja. gewoon voor. Dan komt het ja. op Ja, Nee, die pil. Ja, werkt dat dan? Nou, dat weet ik niet, maar het betaalt wel mijn huur. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan wordt, is het refrein. Een opzomming. Van alleen maar hele heavy... Uh, van allemaal geneesmiddelen. Oh, ja, leuk ja. inderdaad. En de, ja. bijna dat je ja. het mee gaat zingen. Ja. <laughs> nummer, <laughs> nummer, ja. Ja. Ja. nummer drie, de men is een man Oh ja. Ja. ja, dat is een heel leuk clipje ja. bij. Ja. Ja. En dan hebben wij samen een filmpje gemaakt. En, uh, maar ik heb van al die nummers filmpjes gemaakt. Omdat het, de tekst uh, oh. toch wel vrij zwaar is. En uh, serieus. En, ja. Nou, en die clipjes, daar zit altijd uh, iets van humor in. Lugend, dus nou, ik sta, ja. ik ja. zet mezelf gewoon zo... Wel... Ik ben niet bang om mezelf lekker vol lul te zetten. Want dat, <laughs> nou... Dat, ik vind en het zo nee, maar ik, ik liet ook vrienden van mij die zien. Ik heb nog nooit een Ray-Ban man maar, maar hij komt met een Ray-Ban en daar zit iemand op zitten. Ja. Hebben we alle twee een haal, aan. Oh ja, Wichita Line. En hij heeft dus plastic helmpjes, weet je <laughs> ja. dus, uh, uh, wel, die in de bouw. Yeah, heeft, maar ik heb het zelfs te groot. Dus het is net of een petje op heb, maar in ieder geval, <laughs> die heb hij dan met de feestwinkel gehaald. Okay. Maar daar hebben we plezier om. En ja. ja. hij belt op, hij zegt: moet je horen, Wichita Line? Zo'n zo, zo ja, elektriciteit. Zo'n elektriciteit. Ik heb reeds. Ik heb moeten zoeken hoor gevonden dat we aan de voet van dat ding kunnen komen. Maar dat vind ik al mooi. Ja. Dus Bij Breukel in de buurt, dus bijna ja. Breukelen. Ja. Met dat met met Shirt en die Ray-Ban. En dan gaat hij. En in dat liedje, we hebben lol, dat is het. In dat liedje zit ik, is het laatste zinnetje. Haal ik niet met mijn gewone stem, maar wel met een kopstem. En redelijk makkelijk hoor, want het is loopzuiver. Maar ik geneer me daar altijd een beetje voor voor een kopstem dus dat zeg ik ook tegen hem maar wat doet haar dan gaat hij Ja, ook nog eens ik zei het tijdens het zinger ga naar die oktober pak die laatste want dat is de crescendo van het nummer To be freedom, son. I feel a bit depressed these days. Okay, I'm gonna give you some medicine for that. No side effects, maybe a spot on your face. Are they gonna help and make me better, doctor? So I can get my life back in place. Well, I don't know about that, but as long as you take them just walking down the street. Well, but a little bit. It's a touch of death. so take these pills to get back on your feet. Do you think that they're gonna make me better, Doc? Another drug isn't really what I need. Well, I don't know about that, but go. IQ, used by millions of patients around the world. Are they safe and gonna make me a better end-off? I'm getting tired of hurry up all night. Well, I don't know about it, but there's another prescription to help you relax and sleep all right. Daarom ben je covers gemaakt. Ja, om uh, ja, ja, de techniek ja. te leren. Ja, ja, nou, dan, ja. uh, op een gegeven ja. moment uh, ja, toen kwam ja. ik weer die, die uh, jongen tegen uit, uh, uit de Speedwins. Erwin heet hij. En die had ik weer ontmoet via internet. Die zei, laat we zelf nummers gaan. Uh, ja. Dus toen zijn we zelf wat uh, gaan doen. Maar hij wilde op een gegeven moment toch meer de country richting op. En okay. ik, nou, dat trok mij helemaal niet. Dus ik, nou, dan ga ik zelf, uh, toen ben ik zelf ja. gaan schrijven. Vanaf 2011 weer. Oh, en natuurlijk ja. uh, dat van vroeger, van de softies heb ik meegeschreven en dat van de, de, zeg maar de voices of de name, hoe de, ja. Ja. Uh, zit ik in elk ja. nummer ben ik uh, veranderd, daar okay. heb ik de muziek van gemaakt. Ja, maar ja. wat wel heel goed is, het is trouwens een heel leuk verhaal, ik heb in de veld gezeten en daar zat een ene ja. Dick Bakker en dat was de eerste in Nederland die dus met oefenruimtes begon, compleet met installatie. Okay, en dat ja. was het repetitiehuis in Amsterdam. Weet je wel, onder de Veenkade, aan de, aan de panama in Amsterdam. Ja, ja. Het stonk altijd naar cacao, maar dat maakte niet uit. Dat zijn <laughs> ergere dingen. Nee, dat dat er... hoor je niet. Nee. Daar heeft hij heel goed mee geboord, want hij had ook in de drie. Ja. En uh, dat heeft het voor heel veel mensen. Te... Ja. Ik ben nog in mijn jeugd, jongen, dan moesten wij repeteren, moesten we helemaal van Osdorp naar Leijnden met, met, wow, uh, met spullen, dan moest ja, iemand met een auto rijden, dan moest je dat opzetten. Dan was je twee uur bezig en dan ging je niet spelen en dan uh, na een uurtje was je weer twee. Ja. Dus ja, dat wordt natuurlijk ook vervelend, maar die, maar die uh, ja, die drempel, die is natuurlijk... Een stuk lager, ja, inderdaad. En weet, je neemt ja. een gitaartje mee ja. en de deur, dan de deurman neemt zijn stokjes mee ja. en uh, ze zijn microfoon. Dat hoeft niet eens, maar... Nee. En ook kan je voor drie tientjes repeteren. Wow. Ja, dat is niet duur, nee. Nee. Maar, nee. En, Ja, dat was Dick, Dick Bakker. En, Dick Bakker. Uh, leuk. Ja, leuk. Met hem en met. Uh... Dat was, dat was leuk, er was een reunie in Paradiso 2015, 2016. Ja, zoiets. 2016 was van Pleurex, van het uh, label. Oh, ja. Ja. En, en Torso. En Torso. En die, daar kwamen alle bands uh, van het label, okay, yeah. die mochten optreden. So. Dus die Dick Bakker van de Field, yeah. die had dus ook een singeltje gemaakt. Dat is, ja, wij gaan ook. En, uh, ik zeg nou hartstikke leuk. Yeah. Ja, want we mogen twee nummers spelen. Ik zeg, nee, daar ga ik niet meer in beginnen. <laughs> je wilde meer ja, doen? Ja, ja, ja. na twee ja. nummers ben je net... Uh, en dan oh, moet je, je weer weg. Ja. Ja. Dat werkt niet. Nee. En, dus we, hij gaat er, Ik zeg, ga dat maar uit onderhandelen. Wij willen minstens zes nummers spelen. Een half uur. Nou, dat mochten we. En dus met de drummen van de softies. Uh, de, <laughs> de, uh, de bassist van de veld. En ik dus. Met de ja, drieën. zo. Ja. So. Ja. Nou, we hebben een hele sterke set gespeeld, hoor. Dat was wel. Uh... Ik heb er ook een en afgeven. hij kwam daarna met uh, Meccano, was ook een succes. Ja. Wij waren eigenlijk de twee beste mensen. <laughs> <laughs> en ik ben nog met hem eigenlijk Meccano begonnen. Maar dat, na twee of drie weken kwamen dus die speedrins en die kwamen mij. Uh... Ja, maar je bent Meccano begonnen samen. Nou, wij zijn samen ja. stonden we in die kelder, hè, in Paradiso, ja, ja. met Ton Lebbink. en uh, jij, ik, ja. uh, Pieter ja. en Cor. Nee, uh, Theo, Theo, Theo ja. ja. Ja, ik denk als ik niet naar die spiertuin was gegaan, had ik nog steeds Denkken. met hem gespeeld. En wat we nu dus ook weer doen. Yeah. Ja. Maar dat had volgens mij nooit gestopt. Nee, oké. Okay. Nee, want ja. er we hadden wel heel veel gemeenschappelijke liefdes voor muziek. En, ik, ik, en ja. smaak. Ik, ik vond het wonderlijk dat jij mij laatst vertelde dat ik de, hoe, ik, hoe jij betaald was. Dat kon ik me niet ja. herinneren. Ja. Ja. hoe dat? Dat kon ik me helemaal niet herinneren. Ik kreeg een gitaar... Ja? Voor die, voor ik die, weet niet wat ik die vind. Voor die sessie. sessie. Ik heb er zeker niet gestolen, want ik steel niet niet. Dus. Een oude Fender uh, Music Master. Ja. Een klein fanetje, maar wel al een heel oude. En ja. Die heb ik later nog goed geruild voor een, voor een goede Les Paul. Kijk eens op. Geen Dix, maar een Ibanez Les Paul. Ja, maar een okay. hele goede. Okay. Okay. Met, uh, met de drummer van de Speedwits. Dus die had die gitaar. Ja, Dirk is geen uh, punkman natuurlijk. Hè, dus ja. Okay. Nou... Nee, no, no. Ik heb die helmet zet, dat gaat ja. door als uh, headpunk singeltje in Nederland, die heb ja. ik geproduceerd en ik zing het de koortjes. En, en is hij wel, heeft ik. ook wel die mentaliteit. Hoor. Ja. Bedoel, hij heeft niet echt die, die, die hardcore punk muziek gespeeld, maar uh, nee. in zijn teksten komt er ook wel een hoop... Uh, ja, uh, ja. er zitten wel echt punk geleerde dingen in, ja. zeker. contract te tekenen, daar heb, uh, ja? heb ik mijn lesje wel over geleerd. Oh, okay. dat, dat is... Je hebt geen positieve ervaring met managers Nou zo. Nee, ja. uh, want uiteindelijk, wat, je dus, uh, wat wij bijvoorbeeld kregen voor die single die we met een nee maakten, ja? we schreven het zelf, we produceerden het half, uh, we publiceerden het, brachten ja? het, en dan krijg je, als je marshal hebt, een kwartje per verkocht singletje. Een single ja. was vijf gulden. Ja. En toen kocht nee. je iets niet. Ja. En, en, en, en, en ze deden er ook nu, nog niet eens wat mee. Ik bedoel, als ze er nou nog uh, ja, ze, poen, het ja, een beetje ja. gepoezeld Dat was best goed. Dat was ja. best commercieel. En, uh, u, nee, ja, maar ja, wat, wat me ja, wel leuk lijkt maar... is, uh, is gewoon het weer een beetje live gaan spelen. Dat, uh, okay. als, ja. als dit een beetje... Als het, dat, dat, dat, dat we gewoon, uh, ja, Dat kan tegenwoordig ook op heel veel manieren. Hè. Ik zou bijvoorbeeld een, uh, een, een orkestbandje kunnen maken met de drums en de begeleiding... En dan kunnen wij hier kunnen we gaan zitten, bij wijze van spreken, ja, in elke okay. huiskamer. En, uh, Ook een idee. En, en ja, daar kan je dan misschien nog wel wat mee verdienen. Maar dat sporten doe dat. Nee. Dan moet je echt, moet je ja. honderdduizenden. Uh, nee, en het, wat ik zeg, het aanbod is zo overweldigend. Want ja, ik, ja. Nou, dat is al. Alleen al in Nederland een ben je, want iedereen maakt tegenwoordig thuis muziek. Ja. Klopt. Ja. En iedereen zet het op Spotify en het, het, ik, ik heb zo'n lijst eens bekeken, nou, ik zat helemaal uh, te, ja. te duizelen. Ik denk, <laughs> jongen, jongen, wat, ik, ik moet iets zoeken, maar... Nou, dat is wel een grote verandering ten opzichte van vroeger ja. natuurlijk. Hè? Ja. Vroeger ging je naar de platenzaken en dan was er nieuwe platen ja. en dan ging je dan luisteren. Ja, ja. ja of je en, werd je op las... de radio gedraaid, zeker? dat heeft ja. Het, ja. Ja. Dat heeft WF ja. ja, zeker. Ja. Ja. En dat betonnuurtje van Alfred Lagarde, dat ja, uh, heeft ja. ons heel veel uh, optredens, uh, zowel spiegelings ja. als softies. Het zijn allemaal verworvenheden. Het feit dat je de teksten afdrukt. Sousa Pepper was de eerste plaat waar allemaal de teksten afgedrukt stonden. Op een oh, okay. Dat ja. was daarvoor helemaal niet. Het ja. is de eerste plaat dat ook helemaal doorloopt, zonder dat er witjes tussen zitten. Dus die ruimte tussen de liedjes. He, een kant dat ja. loopt gewoon van begin tot eind toe. Dat zijn allemaal verworvenheden. En dat, ja, dat verandert per tijd ook. Op een gegeven moment dacht iedereen van ja, de cd is het nou. op een gegeven moment was dat afgeserveerd. Nu heeft ja. iedereen alles via Spotify wat dan nou, ook. Ja, klopt, ja. geplaten. ja, er ja, worden dan wel weinig. platen verkocht van echt de liefhebbers. Ja. Ik heb het liefst een hoes in mijn handen, waar echt aan uh, ontworpen is, dat vind ik geweldig. Ja. En het blijft zo. Ja, en een beetje, dat, vond ik, dat weet ik nog in mijn jeugd ook, dan had je zo'n LP, zo'n dubbel en, en dan stond er een heel verhaal. Ja, dat is geweldig. Dan ja. zet ja, je muziek op en dan ging ja, ja, je lezen ja, en dan, dan, oh, dan was je uit. Oh, dan, nog een keer de plaat, want nu ja. wil ik hem nog een keer horen Ja, heb niet gehoord ja dat is waar. Ja. Ja, wat dat betreft is het echt een, een ma ma ja, massaconsumptie geworden. Ja. Uh, er is zo'n aanbod en het ja. komt over je heen. Ja. Maar maar je en, ziet het, de... en het bewust beleven van de muziek en op zoek gaan en je verdiepen en een, weet ik veel, een muziekblad en... lezen. Ja. Ja. En begrippen die verkeerd worden: modernisme, modern, een plaat die je gewoon perst, wat een krulletje uitloopt wat op de grond valt. Het is jouw werk, wat er ligt. En dan door een diamantje erop te zetten, krijg je hem terug. Jongens, hoe ja. briljant wil je zijn? <laughs> Toch? Dat is ja. puur modernisme, zal altijd modern blijven. Goede avant-garde zal altijd avant-garde blijven. Ja. Dat is het er aan homen. Vind ik. Ja, je hebt ook dingen die heel snel door de tijd ingehaald worden. Ja. achterhaald, heel snel. Je weet het niet, hè, en waar gaan we niet zelf over? Maar je, maar je ziet het ja. ook aan de wat grotere bands, dat uh, die verkoop van, van hun muziek is ook achteruit gegaan. Ja. Daar betaal je nu 80 euro voor een kaartje als ze ergens spelen. Ja. Want het dat geld achterlijk. moet ergens vandaan komen. Ja. Ja. Dus, ja, en dat was ook zelf. het leuke van de punk, hè? dat het ook veel meer naar de mensen toe kwam. Het, dat is waar, ja. De uh, ja. drempel werd heel laag, uh, ja, ja, je kon zelf een beentje. Je, je organiseerde ja. zelf een optredentje ergens ja. in een kraakpandje. De, ja. Ja. Dus dat was dat was ook wel Doe doet het zelf inderdaad ja ja, ja, ja. Ben jij trots op? Waar ik trots op ben. Ja. Wat bedoel je? Ja, het algemeen, je muziek, je leven. Nou, ik ben wel uh, trots op wat dingen die ik uh, gemaakt heb en geschreven. Ja? Nou ja, trots, ik weet niet, trots is, is een groot woord, maar, nou, nee, maar ik, dat ik, zeg, ik ben er content mee. Oké. Okay. Ik denk dat heb ik toch allemaal in elkaar gezet. En, uh, ja, ja. Okay. En, uh, ja het, het is ook niet makkelijk, het is ook wel een. Uh, je begint met helemaal niets. Hè? Je zet die recorden aan en het is nul. Ja. Ja. En uh, ja, nou ja. Uh, Zo'n nummer schrijven. Ja, je hebt een melodietje. Ga een beetje een slagje doen. Dan neem je dat slagje maar eens ja. op. Nou, dat gaat wel. Passen die coupletjes erbij. Ja, nou, een beetje uh, drums erbij gaan spelen. Okay. Of, ja. of je begint met een ritmetje. Ik heb op uh, heel iets anders, op, op internet gezien, die keer in Ommen, waar Frankie besloot om staande klokken uit een hotel mee te nemen, waar ze ons als punks niet wilden bedienen. En dat de plaatselijke politie Frankie tijdens de gig meenam en hem een nachtje mocht brommen. Ja. Oh, ja. Je moet al wat meegemaakt hebben dat, tijdens dat, die punktijd. Ja, hoor. nee, dat was ook wel wild hoor, af en toe. Ja? ja, dat was ook wel... Uh, maar dat van die klok, dat ja, dit heeft volgens mij Joël verteld. Uh, ja, nummer. klopt. Ja. En, uh, maar die, die, die, die, volgens mij overdreef je het. Want ik herinner me er helemaal niet van dat ik een nachtje vastgezeten heb. <laughs> dat dus, dat zijn toch nogal herinneren Dat, dat ik wel ik. met een klok ben gaan wandelen. Eh, vaag, maar dat <laughs> ik me ook weer heb teruggezet. Want, ja, de verhalen worden steeds mooier ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja precies. We hadden oh, wel altijd geheim. Bijvoorbeeld, ja. als, uh, bijvoorbeeld naar Groningen moesten. Nou, dan zat je iemand te vervelen. Wat we dan deden... Dan, Hadden we kaartjes en dan schreven we dan op van. Uh, uw linkerachterband uh, ja. lo loopt langzaam uh, is lek. Ja, ja. En dan ja. haalden we iemand in en dan lieten we dat zo zien. Ja. En dan zag je dus die mensen naar de sleutel kijken, uitstappen. en Dat, dat soort grappen. En ja, dan, ja, ja, je ja. heel asociaal. Maar ja. ja, inderdaad. Ja. Dat dode wel de tijd een beetje. Ja. ja, ik kan me voorstellen, ja. En een ja. kevertje naar Winschoot, jongen jongen jammer. jammer, jammer. Ja. Maar wat je zegt, het optreden is niks. Je bent twee, drie uur bezig en dan... Ja, ja je bent hele, je bent de hele dag ben je bezig in principe. Ja. Ja, ja, ja. Soms ga je al om één uur of twee uur uh, die kant op. Ja. ook een beetje voor de files waren het toen ook al. Ja. Ja, vooral als je nou bijvoorbeeld naar Limburg moest of naar Groningen. Ja, dat is toch wel een eind, ja. ja. We gaan een beetje afronden, denk we gaan ik. gaan afronden, hè? denk ja. ik. Ja. ja, we kunnen nog wel de hele avond door ja. blijven ja, met zo'n over ja. muziek. Gaan een beetje draaien. Hey Frank, Dirk, hartstikke bedankt voor deze leuke ja. uh, bijdrage. Die ja. mooie verhalen die uh, ja. terugblikken op jullie mooie leven. Ja. Hartstikke bedankt. Ik, ik hoop dat de luisteraars uh, dat we ze hebben een beetje hebben kunnen entertainen. Zeker, geloof het wel. Hè? En ik Zeker hoop goed. dat ze een beetje van de muziek kunnen genieten. Dus, uh. ja, we gaan er wat links bij zetten. Zo, dus ja. ze kunnen gaan luisteren. En, uh, ja, ik zet ook altijd playlists bij. Dus uh, wat dat betreft, ze kunnen alles terugvinden. Okay. Ja, hartstikke bedankt. Dank je wel. We'll mm be -hmm.